Nou, de lokale omroep Goorle is een radioprogramma Rijken, wat op de donderdagavond gaat plaatsvinden, van 9 tot 11. Het programma heet On the Rocks. En het is, uh, ja, een van de presentatoren is Edwin Sierek. Ik heb Edwin aan de telefoon. Hallo Edwin. Ja. Ja, hey. ja, klopt helemaal. Je hebt niet gelogen. Nee, inderdaad, dat klopt. Hè. Ja, liegen mag ik niet. Dus uh, vandaar uh, dat ik ook dat ik dat dus ook hierbij niet doe. Hè. Je, hebt een, uh, ja, uh, je komt naar de lokale omroep Gordie. Je bent werkzaam geweest bij Langstaat Media. Daar werk je natuurlijk nog voor een beetje. Maar uh, het radioprogramma is verhuisd. Waarom is die overstap? Ja, nou ik zal even een klein stukje misschien in 1993, toen is de lokale omroep in Waalwijk begonnen als. Maastaf Radio, daar zijn we toen de tijd begonnen in 1993 dus al, dus bijna 25 jaar, met On the rocks. En uh, sinds, twee, sinds 1997 zit Jeroen de Jong erbij, mijn uh, partner in crime noemt het al, waar ik uh, donderdagavond samen mee presenteer. Uh, dus we doen dat samen al zo'n kleine 20 jaar. En uh, ja, waarom gaan we verhuizen? Op een gegeven moment zijn we een beetje ja, uitgekeken in zijn grootwoord, maar uh, er zit geen veel meer eens in het verhaal in Waalwijk. En uh, we zijn al een keertje in een kroeg verhuisd in Waalwijk waar we van daaruit in een, uh, in een ingebouwde radiostudio in die kroeg een programma deden. En we hebben contact gehad met Omroep Tilburg om te kijken of dat we daar onze vleugels konden aflaan. En toen hebben we een uh, bevriend radiopresentator niet geheel onbekend, dus ja, volgens mij, ja. uh, zijn we toen uh, ja, richting Omroep Goorlen gegaan. We zijn Omroep Goorlen en ja, daar werden we eigenlijk met open armen uh, ontvangen in een warm bad. Technisch uh, gezien ziet er heel netjes uit, uh, vind ik. En uh, ja, god, we hebben toch al uh, wat idiotjes gezien. En uh, ja, we hebben echt heel erg veel zin. En uh, ja, we mogen nou eindelijk gaan beginnen. Ja, inderdaad. Wel, maar, uh... ja, maar ja, ik, ik moet wel eerlijk toezeggen. Het wordt inderdaad ook wennen voor jullie, want ja, Langstraat Media... En ja. uh, Omroep Tilburg, dat zijn toch twee uh, wat grotere radiozenders. De lokale Omroep is natuurlijk maar een kleintje. Ja, maar dat maakt niet uit. Die gaan we vanzelf groot maken. Ja, inderdaad. Dat is de, ja. de ja, Mochten mensen nou het programma onder Rocks niet kennen? Ja, ja, misschien een rare vraag, ja. maar wat voor programma is het eigenlijk? Ja, nou vroeger begon het echt uh, heel heel serieus over de muziek en alle ins en outs en alle, alle, alle weetjes en dergelijke dat hebben we op een gegeven moment losgelaten hè? en we hebben op een gegeven moment jeroen en ik het tegen elkaar gezegd als wij daarvoor voor gaan zorgen dat wij ontzettend veel plezier hebben in die twee uurtjes radio maken. Ja, het belangrijk. In het ja. Algemeen, ja, zeker, ja. Het gaat algemeen wel over uh, rockmuziek en dan moet ik eventjes nog een aantje. Er komt ook wel eens iets anders voorbij wat, wat niet helemaal rock is. Het is wel een programma waar, uh, ja, waar wij dus de onze dus de mensen denken, oh, nou, oh, oh. oh, oh. Ja, de telefoonverbinding valt even een beetje weg aan jouw kant. Maar ik hoop dat het zo dadelijk weer wat beter wordt. Dus, dus, het, dus het bevalt niet alleen rockmuziek. Er komt ook andere muziek ervoor. Er komt ook een zeker andere muziek ervoor. Uh, hoofdzakelijk wel rockmuziek, hoor. Daar, daar is wel onze, uh, onze voorkeur. Maar we hebben bijvoorbeeld uh, regelmatig een item de kop geplaatst. En dat proberen we meestal rond half elf s'avonds te doen. Komt niet iedere week voorbij, maar even in de zoveel tijd. En het is dan een origineel of een cover in rockformaat. Ja. En dan de andere, uh, dat kan een plaat zijn of zo, of, uh, of noem maar iets op. Een andere het kan een klassiek, bij wijze van spreken. En dan draaien we zowel het origineel als de cover. Daar vertellen we iets rondom uh, de artiest en ja, dat dat toch een stukje inhoud geeft. En verder, ja, wij zorgen gewoon dat wij lekker veel plezier hebben. En ja, dat is belangrijk en dan straalt het vanzelf al uit op de luisteraar. Ja, inderdaad. Ja. Die niet leuk vinden en die zeggen gewoon. Uh, we zijn een groter zoekplaatprogramma. Want als je zegt. kun je dit plaatje draaien of dat plaatje draaien. of. nou dan kun je misschien beter op YouTube gaan kijken. Wij, wij babbelen lekker veel. We hebben een gezellige show. Uh, we draaien wat platen tussendoor. en dan babbelen we weer. En ja, schakel lekker in als je daar zin in hebt. en uh, luister gezellig mee. En. nou, de eerste aflevering. dan beginnen we al meteen met koffie en gebak. en gezellig. en we regelt een knabbeltje. en. Dus dat zal je ook allemaal meemaken. We hebben gasten in de studio. En uh, ja, het wordt één gezellige boel gewoon. Ja, nou, we zijn heel erg benieuwd. Nog even een vraag, want je zei dat je eerst ja. natuurlijk uit een uh, café kwam, hè? Ja. Uh, ligt, die, uh, uh, ligt die droom er ook in deze regio? Dat je zegt misschien dat we dat binnenkort of misschien in de toekomst ook wel gaan doen? Nou ja, wie weet. Ja, dat, dat zou zomaar kunnen. Kijk, we zitten in, een, in het uh, Jan van Bezouw. En dat is ook een prachtige gelegenheid. Misschien dat we het, het, het, het gewoon dichterbij kunnen gaan zoeken. Of... of... Het is wel ook een programma waar we ook regelmatig, dan moet ik wel even vermelden, we hebben regelmatig een bandje in de studio die we ook live laten optreden, live en akoestisch. Ja, en dat is in een, in een horecagelegenheid, is dat natuurlijk wel leuker, want de drempel voor de mensen om dan te komen kijken, die is een stukje lager. En dat is voor de bands ook leuk, dat ze wat publiek erbij hebben natuurlijk. Mm. Dus ja, wie weet in de toekomst dat we ergens een, een, een zaaltje of een kroeg of een... Een, een, uh, ja, of in Jan van Bazaar zelf, wie weet, die ja, nou, eventjes ja. lekker, lekker in de studio uh, onze draaien te vinden, zeg maar. Ja. Dat, dat is puntje één. Ja, nou ja, ze hebben ruimte genoeg, dus wie weet is dat een uh, toekomstperspectief ja. natuurlijk. Ja, nog even een kijkje in jullie playlist voor donderdagavond, uh, de eerste uitzending, of mogen we ja, dat nog niet weten? Ik, ik ben er al mee bezig. Uh, ik, ik zit nog te twijfelen met de hè? Dat is een, een, een, een term in de radiowereld, uroepenig, dus je pakken de plaats waar je het... Uh, bij het programma mee begint. Ik zit te denken aan The Boys Are Back In Town. Dat is een hele goede. Uh, ja. ja. We zijn er al even een jaartje uit geweest, dus ja, misschien is dat wel de goeie. Ja. Of, um, ja, er zijn er zoveel uh, Piece of Rock, heb ik een heel mooie intro, Piece of Rock, en what is finest, ja, dat is ook uh, de te gekke plaat om aan jou in te beginnen. Want, uh, ja, dat zei ik er net al, ik wil, ik wil een, uh, ja, toch eigenlijk toewerken aan een stukje waar we ieder programma, ieder uur van het programma, mee beginnen. Ja, ja, ja. ja. Dat is intussen een, een beetje een cult-item geworden. Ja. Maar uh, ja, dat gaan we wel doen. Ja. Zullen we dit interview eindigen met het begin van jullie programma elke keer? Ja, ja, dat is goed. Ja, nou, dat is goed. Bedankt voor uh, het interview. Wat is je antwoord erop? Ja, nou dan zeg ik alvast, uh, sorry mensen, stop even de vingers in de oren. Maar zo beginnen wij iedere On The Rocks, ieder uur. Rock and roll! Shaky. Elke donderdagavond tussen 9 en 11 uur. is the rock, rock, rock show rock, rock, rock, rock, rock, on the rocks.